Nou, dat blijkt uit de conclusie die ze zelf uh, getrokken hebben. Uh, de besluiten die ze hebben genomen en de manier waarop die besluiten zijn genomen... die kunnen op uh, uh, bijna geen draagvlak rekenen binnen de partij. De oplossing die ze wilden creëren door Jolande Sap te laten vertrekken... dat blijkt eerder het begin te zijn van een nieuwe discussie... dan dat het een oplossing is geweest. En vandaar dat Wening. En ook het hele bestuur heeft gezegd van... Uh, laten we niet uh, uh, de oplossingen in de weg gaan staan. Wij treden als bestuur gewoon helemaal af. Ja, er waren ook uh, kritische uh, partijleden, vooraf aan de partijraad. Uh, hoe lieten die zich uit over wat er gebeurde in de partij? Nou, je kan wel zeggen dat uh, de angel was er in die zin al een beetje uit... toen Wening zei en ook het bestuur dat ze zouden opstappen. Maar aan het begin, voordat deze partijraad begon... toen kon je al wel horen dat mensen heel erg kritisch waren... over wat er met hun partij gebeurt. En vooral met het optreden van het partijbestuur. Ja, dat is uh, natuurlijk even uh, schrikken, denk ik. Toen ik gisteren tv aanzet en op RTL hoorde dat Jolanda Sap uh, ja, opstapte... En uh, het is moeilijk, we gaan dat denk ik hier vandaag bespreken. Dat, ja, dat veroorzaakt een enorme opschudding natuurlijk binnen de partij. En ik heb ook al veel reacties van mensen gehad die... Ja. zijn de reacties op het vertrek van Jolande Sap. Iedereen staat een beetje te kijken eigenlijk. Hoe kijkt u tegen de situatie aan? Het is schandalig dat het bestuur mevrouw Sap gedwongen heeft. En daar zullen we een hartig woordje over spreken. Er wordt al veel gesproken over het lot van het bestuur. Zeker van een partijvoorzitter, Helene Wening. Mm -hmm. Het is schandalig wat ze gedaan heeft en we zullen zien welke consequenties het heeft. Nou, die consequenties uh, die weten we inmiddels. Het partijbestuur nogmaals is nogmaals opgestapt, inclusief uh, de voorzitter. En op dit moment uh, gaat die discussie verder... over wat er nu precies moet uh, gebeuren. GroenLinks had al een onderzoekscommissie ingesteld... onder leiding van André van S. Die moest de verkiezingsnederlaag gaan onderzoeken. Die moest vooral kijken hoe moeten wij verder. En uh, ja, de vraag is van wat gaat die commissie precies onderzoeken... en hoeveel tijd krijgt hij daarvoor. En er zal ook nog wel een woordje gesproken worden over het functioneren van de Tweede Kamerfractie. Want je kan natuurlijk ook zeggen... de beeldvorming rondom GroenLinks komt voor een belangrijk deel uit die fractie in de Tweede Kamer. Die was de afgelopen tijd geen eenheid. Dat kan je Jolande Sap verwijten dat het haar niet gelukt is om daar een goed opererende fractie van te maken. Maar je moet toch ook wel naar de andere fractieleden kijken... die de afgelopen tijd uh, er ook niet in geslaagd zijn om dat beeld van GroenLinks uh, goed neer te zetten... Dus ook daar zal het laatste woord niet over gezegd zijn. Ja, sap weg, eh, partijbestuur weg. Dat zijn al eh, dramatische ontwikkelingen voor een partij... die je eigenlijk liever achter gesloten deur misschien eh, afhandelt. Het gaat erg open goed op dit moment. Ja, het gaat al open toe. Uh, aan het begin van de bijeenkomst zei uh, de dagvoorzitter hier... emoties is goed, maar laten we de emoties niet de overhand laten nemen. Ze wilden uh, natuurlijk geen beelden en geluiden horen van, van opgewonden partijleden. Uh, uh, en er was één lid, die ging zelfs nog verder... want die had zoiets van, ja, al die pers hierbij, dat willen we helemaal niet. Ik vind het een beetje overdreven, zoals de pers hier aanwezig is. We zijn hier als partijraad en ik wil vrij en open binnen onze partijraad spreken. Maar ik wil nu gewoon een open discussie zonder pers. Wij gaan dat niet doen. Volgens de reglementen zijn vergaderingen bij GroenLinks openbaar. Tenzij er spraak... Ja, dat laatste applaus dat was groter dan bij de eerste spreker die pleitte voor het verwijderen van, van de pers. En, maar het geeft weer over ja, de onwennigheid van, van de partij waar ze nu in zitten. Alle aandacht die daarvoor is, maar vooral ook hoe groot die problemen binnen GroenLinks op dit moment zijn. En dat ze liever met elkaar daarover praten dan dat het meteen overal breed wordt uitgezonden hans André gaat blijf voor ons de ontwikkelingen bij GroenLinks volgen. En we horen meer over vanmiddag. Op Schiphol zijn in allerlei passagiers uit een toestel gehaald... nadat een smerige gaslucht was geroken op de luchthaven Edwin van den Berg. Edwin, wat is er aan de hand? Het ging om een toestel van de KLM dat uh, zojuist hier is geland en uh, bij een van de uh, gates uh, hier uh, taxide uh, om de passagiers naar buiten te laden. Uh, een aantal uh, naar buiten te laten, een aantal passagiers rook, een vreemde lucht, een gasachtige lucht werd daar misselijk van, zijn versneld uh, uh, uit het uh, toestel gekomen. Een aantal uh, van hen moesten uh, verzorgd worden hier bij de EHBO op de luchthaven. Wat er precies aan de hand is, dat is uh, nog niet bekend. De D-pier is voor een deel afgesloten, een klein deel. Drie gates zijn dicht. En intussen is hier de technische dienst van de luchthaven bezig... om te kijken wat er precies mankeert aan uh, dat toestel van de KLM. Heeft het incident nog gevolgen uh, voor uh, komende en vertrekkende vliegtuigen? Nou, dat valt eerlijk gezegd wel mee. Wat ik zeg, het gaat uh, om uh, drie gates. Die zijn nu dicht, omdat dat toestel bij een van die gates staat... En... Daar wordt, uh, wordt onderzocht. Maar de capaciteit hier op de luchthaven, bij de D-pier en bij de andere pieren... is op dit moment voldoende om de uh, toestellen die daar zouden vertrekken... bij een van die drie gates ergens anders van uh, de luchthaven uh, te laten vertrekken... of te laten aankomen in de loop van de middag. Edwin van den Berg op Schiphol. Opnieuw een incident met een lesvliegtuigje van de KLM Flight Academy in de Verenigde Staten. Toestel botste bij Phoenix in Arizona in de lucht met een ander klein toestel... Beide toestellen raakten zwaar beschadigd, maar konden een noodlanding maken. Vorige maand crashte een toestel van de KLM Flight Academy in de Bergen van Arizona. En daarbij kwamen toen drie mensen om het leven. Gerrit Assink, directeur van de KLM Flight Academy. Meneer Assink, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd haar? Ja, dat er zijn op 4000 voet hoogte twee vliegtuigen hebben elkaar geraakt... En uh, die zijn uh, zwaar beschadigd en uh, door, denk ik, goed vakmanschap... van de instructeur en de student... We hebben ze het toestel, wat overigens nu van de KLM Flight Academy is... Uh, veilig aan de grond kunnen zitten. Van wie is dat toestel dan? Het toestel is van CAE Oxford Aviation Academy. Uh, hoe kan het dat die twee vliegtuigen op die hoogte met elkaar in botsing komen? Ja, dat, is, uh, dat zal ook dit keer onderzoek moeten uitwijzen. Het is een kans van 1 op de zoveel miljoenen dat zoiets kan gebeuren, maar het is gebeurd. Uh, het is een beetje speculeren, natuurlijk, maar heeft het dan met onoplettendheid te maken? Uh, dat, uh, dat, uh, dat denk ik niet. Nee. Wat, ja. wat kan het dan geweest zijn? Nou ja, het zijn natuurlijk op grote de vliegtuigen, vliegen met grote, met grote snelheden. En uh, dat uh, de vliegtuigen uh, of een van de twee niet goed hun positie hebben uh, gemeld. Of dat het niet goed bekend is geweest. Ja. ja, een menselijke fout zou het kunnen geweest zijn. Zou het kunnen geweest zijn. Uh, ja. Vorige maand uh, crashte een toestel van de KLM Flight Academy. Ook in hetzelfde, nou, hetzelfde gebied, ook in uh, Arizona. Ziet u verband tussen deze twee uh, ongelukken? Nee, op dit moment is daar geen enkele link uh, tussen, tussen te leggen. Dat ging maar om een eenzijdig ongeluk, denk ik. Hè? Ja, het eerste was een eenzijdig ongeluk. Het tweede is, is, is een uh, botsing uh, in de lucht. Uiteraard gaan we dat uitgebreid uh, onderzoeken, maar voor Hans lijkt er geen link te zijn tussen beide ongelukken. U bent niet uh, extra ongerust geworden door twee van dit soort incidenten in korte tijd? Uiteraard. Wel? Ja, ja, ja. Dit, dit, uh, we vliegen bijna twintig jaar in Amerika, nooit ernstige incidenten gehad. En nu binnen drie weken tijd twee, dat natuurlijk uh, geeft dat tuurlijk, zorg. Slecht voor uw reputatie misschien? Nou, dat hangt er vanaf. Of er een schuldvraag ligt bij ons... en voor zover wij dat kunnen bekijken, is dat niet het geval. 30 KLM-studenten daar, hoe is het met hen? Uh, hevig uh, geschrokken. Dat, uh, per individu uh, moeten we dat uh, goed in de gaten houden. We waren net weer voorzichtig begonnen met, uh, met de operatie... en uh, dan gebeurt nu uh, dit uh, incident. Meneer Assink, directeur van de KLM Flight Academy, sterkt daarmee. Dank u wel. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Bij een politieactie in Straatsburg is een terreurverdachte gedood. Hij opende het vuur op agenten toen die hem wilden arresteren. Volgens Franse media zijn bij de schietpartij drie agenten gewond geraakt. Correspondent Ron Linker in Parijs. Wat is daar gebeurd? Maar we zitten nog heel even te wachten op een uh, verklaring van de politie. Dus we moeten afgaan wat inderdaad de Franse media en met name de regionale media in Straatsburg melden. Vanochtend rond een uur of zes drong de politie daar een flatgebouw binnen. Op de vierde etage heeft de politie toen geprobeerd een man te arresteren. De man trok een vuurwapen en schoot en daarop reageerde de politie en doodde de verdachte. En waarom de man werd gearresteerd, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Maar het zou iets te maken hebben, uh, zeggen de Franse media, met een aanslag... Uh, met een vuurwerkbom op een Joodse kruidenierwinkel even buiten Parijs. Daar vielen viel toen uh, niet echt gewonden bij... maar de schok was heel groot in de Joodse gemeenschap. En wat de gedode man in Straatsburg er precies mee te maken heeft... dat moeten we dus even afwachten. Maar dat zou dus met dit incident verband houden hier in Parijs. Ja, daar zijn ze kennelijk uh, mogelijk betrokken... bij die aanslag op het spoor geweest. En zou deze man een ja. van die verdachten kunnen zijn. Uh, zijn er tekenen in Frankrijk dat de actie van vanochtend... deel uitmaakt van een grotere antiterreuractie? Ja, op meerdere plekken in Frankrijk zijn vanochtend mensen opgepakt door de politie. Onder meer hier in een buitenwijk van Parijs. een volgens de politie gewapende en gevaarlijke man. Maar tegelijkertijd waren er ook politieoperaties gaande in Nice en in Cannes in het zuiden van Frankrijk. Nou, welke informatie of welke aanwijzingen nou hebben geleid tot de aanhoudingen, die simultane aanhoudingen vanochtend vroeg. Dat is op dit moment nog onbekend. Vanmiddag om vijf uur geeft de politie in Straatsburg een persconferentie. En daar hopen we dan iets meer antwoorden te kunnen geven. Ron in Parijs. De Nederlandse diplomaat Daan Everts leidt de waarnemersmissie van de OVSE tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vanuit Washington geeft hij leiding aan een team waarnemers afkomstig uit tien lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En die moeten onderzoeken of de Amerikaanse verkiezingen op 6 november eerlijk en democratisch verlopen. De diplomaat Daan Everts leidt onder meer waarnemersmissies in Kosovo en Oekraïne.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 Tennisser Timo de Bakker staat in de finale van het Challenger-toernooi... in het Braziliaanse Belem. De Bakker won in de halve finale van de als tweede geplaatste Braziliaan... Rogério do Trasilva. In de finale treft hij, hij een andere Braziliaan, Ricardo Josevar. De Bakker won in juli al het Challenger-toernooi in Bergsuit en vorige maand in Alphen aan de Rijn. En op het toernooi van Peking is Jo Wilfried Tsonga... makkelijk doorgedrongen tot de finale. Zijn Spaanse tegenstander Feliciano Lopez... gaf in de tweede set geblesseerd op... Bij de vrouwen drong Maria Sharapova door tot de finale. Door de zin versloeg in de halve finale de Chinese favoriet Lina in twee sets. En de Canadese tennisser Milos Raonic staat in de finale van het toernooi in Tokio. Hij versloeg Andy Murray, die Olympisch goud en de US Open won, in drie sets. Formule 1-coureur Sebastian Vettel start morgen van pole position bij de grote prijs van Japan. Op het circuit van Suzuka zet hij de beste tijd neer voor Mark Weber, die start vanaf de tweede plaats. En Janssen Button, die vanaf de derde, van de derde tijd neerzetten. Dat dus is verkeersinformatie bij de NWB, wijn ontstaan. Ja, het is, er zijn volop problemen rond Amersfoort. Het heeft te maken met werkzaamheden op de A28. Op de A1 vanuit Amsterdam loopt het vast... tussen Eembrugge en knooppunt Hoevelaken over 6 kilometer. De andere kant op naar Amsterdam bij Eembrugge alweer 4 kilometer. Na 28 Utrecht naar Amersfoort, tussen Soesterberg en de afrit Maarn 5. Daar stond een tijdje een kapotte vrachtwagen, de rijbaan is vrij. Maar de andere kant op zijn dit hele weekend werkzaamheden vanuit Zwolle. Voorknopend hoeverlaken staat daardoor 4 kilometer. De hoofdpunten van dit uitgebreide NMS-journaal... het complete partijbestuur van GroenLinks is opgestapt. Op Schiphol zijn passagiers uit een toestel gehaald... nadat een smerige gaslucht was geroken... en de staatsburg heeft de Franse politie een terreurverdachte doodgeschoten. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Fred teven, de staatssecretaris van Justitie... besloot deze week dat er geen kinderen meer mogen worden geadopteerd uit Oeganda. Een besluit dat in het wereldje van de adoptieorganisaties insloeg als een bom. Het is een gevoelige kwestie, omgeven met veel emoties. Ouders die graag een kind willen of een kind willen helpen... dat in eigen land geen toekomst heeft. Maar in die donorlanden heb je foute types... die bij het denken aan kinderen alleen maar dollartekens in hun ogen krijgen. Daartussenin zitten de adoptieorganisaties... die vaak niet al te professioneel zijn. Een explosieve cocktail is dat. Helene van Beek deed er onderzoek naar...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 dat zij de moeder is van de Manuel. Het is een markt van welzijn en geluk, maar ook vooral van vraag en aanbod. En dat heeft naar mijn idee grote risico's. Adoptie is een mogelijkheid voor ouders om aan een kind te komen. Maar adoptie is ook big business. En dat maakt de adoptiemarkt gevoelig voor corruptie. Door schandalen drogen bronnen in traditionele adoptielanden als China en India op. Adoptieorganisaties wijken daarom uit naar Afrika. Ethiopië is al langer aanvoerland. Oeganda ook sinds kort. Maar ook deze landen raken door corrupte praktijken in discrediet. Staatssecretaris Steven van Justitie verbood afgelopen donderdag zelfs verdere adopties uit Oeganda. Hoe goed kun je adopties uit Afrika eigenlijk controleren? En waarom willen adoptieorganisaties de waarheid niet horen? Argos, met een onderzoek naar een markt van corruptie en geluk. Ik sta hier in Addis Ababa, hoofdstad van Ethiopië. In een hele grote congreszaal. Met, nou, ik schat wel zo'n zo 500 mensen uit de hele wereld. Ze zitten in uh, een halve ringen um, allemaal naar het podium gericht. En ze hebben ook allemaal een microfoon voor zich. Iedereen kan wat zeggen. Er is een schilcontrast tussen buiten en binnen. Buiten is echt armoe. Bedelaars, de taxi, krotten. En binnen is het zeer weldadig. Ik ben hier om nog een reden. Ik ga de biologische moeder van Amanuel ontmoeten. Armanuel is geadopteerd en woont in Nederland. En bij zijn adoptie werd verteld dat zijn moeder was overleden. Maar ze leeft nog. Amanuel is aan ons voorgesteld. Uh, als jongetje van twee jaar. Hij heeft een half jaar in het kinderhuis gezeten. En na een half jaar in het kinderhuis mochten wij hem ophalen. Astrid. Ze wil niet met haar achternaam worden genoemd. Samen met haar man adopteert ze in 2004 Ammanuel uit Ethiopië, uit idealisme. Ons is verteld uh, dat zijn ouders niet bekend zijn, er zijn geen namen genoemd. En hij is via de kerk, via stichting Ossa en via het ziekenhuis naar ons toegekomen. Daar heeft hij ergens nog een tweede en een derde naam gekregen. Nou, Dat is ongeveer wat wij weten, dus dat is, dat is bijzonder weinig. Adoptieorganisatie Wereldkinderen regelt de adoptie van Amanuel. Toenmalig directeur van Wereldkinderen, Ina Hutt, twijfelt eraan... of adopties uit Ethiopië wel correct verlopen. Er gingen eh, geruchten in ieder geval. Dat eh, de manier waarop kinderen waren afgestaan in Ethiopië... dat dat niet altijd klopte. Dat ouders die... Eh, als niet levend werden verklaard door de rechter in Ethiopië. toch uh, in leven waren, biologische ouders. Um, er werd door Amerikaanse organisaties heel veel geld geboden voor adoptiekinderen. Uh, daar ontstond dus markwerking en daar wilden wij als wereldkinderen niet aan meewerken. Maar nou, er waren diverse signalen, geruchten. waarvan ik dacht: van ja, daar wil ik gewoon meer van weten. Ik wil zekerheid dat de achtergrond van de kinderen. die wij adopteren uit Ethiopië. dat dat klopt. Het onderzoeksrapport Fruits of Ethiopia verschijnt in 2009. De adoptie van Amanuel staat erin beschreven. Het is een voorbeeld van de dubieuze manier... waarop een kind in Afrika in het adoptiecircuit terecht kan komen. De moeder was niet in staat om zelf voor Ammanuel te zorgen. Ze vroeg haar familie om dat te doen. Die weigerde. Toch zette ze haar zoon op het erf van haar broer... omdat ze in een ander dorp ging werken... Een buurmeisje vond Ammanuel en nam hem mee naar huis. Haar ouders brachten de jongen uiteindelijk maar naar het ziekenhuis... en gaven opdracht tot adoptie. Er is geen politieverklaring... waarin de afwezigheid van de moeder is gedocumenteerd. Geen verklaring over het in de steek laten van het kind... en ook geen overlijdensakte. In het rapport Fruits of Ethiopia... staat exact beschreven wat er allemaal is gebeurd. En daaruit blijkt dat de biologische ouders van Ammanuel allebei nog leven en niet wisten dat Ammanuel ter adoptie naar Nederland zou gaan. Maar wereldkinderen vertelden iets heel anders tegen Astrid. Hij is via Stichting Osa aangemeld ter adoptie. En dat zou betekenen dat hij een eetwees is. Zo is dan ons verteld. En nu is het de vraag of het werkelijk zo gegaan is, omdat hij zich een mevrouw heeft gemeld die zegt zeker te weten dat zij de moeder is van de Manuel. Astrid raakt gealarmeerd door een uitzending van Brandpunt in januari 2011. Daarin vertelt een Ethiopische vrouw... dat haar neefje buiten zijn moeder om naar Nederland ging. Moeder wacht al acht jaar op een teken van leven. Astrid denkt bij het zien van die beelden... het zal toch niet over mijn zoon gaan... Ze vraagt om opheldering bij wereldkinderen. Daar weten ze, sinds het verschijnen van het rapport Floeds of Ethiopia... precies hoe het zit. Maar dat vertellen ze niet aan Astrid. Ina Hutt is dan net weg als directeur. En haar opvolger, Albert-Jaap van Zandbrink, besluit om het geheim te houden. In plaats van de waarheid zegt wereldkinderen... dat Astrid moet vasthouden aan de informatie die ze kreeg bij de adoptie. Astrid hoort nu van ons dat er inderdaad iemand die zegt... de moeder van Amane wel te zijn, naar hem op zoek is. Astrid wil de waarheid achterhalen. Foto's kunnen uitkomst bieden. De eerste foto's die wij hebben schelen een half jaar... met uh, het moment dat zij afstand gedaan heeft van haar zoon. Daarin zou ze hem kunnen herkennen. Uh, ja, en DNA-onderzoek doen. Dat kan zekerheid geven. Naast foto's en het verhaal wat zij heeft, en het verhaal wat ons verteld heeft, kijken waar de match zit en waar de verschillen zitten. Wat mij betreft zou er ook contact mogen kunnen zijn met de moeder. Ze heeft wel afstand gedaan van haar kind, zo zie ik het wel. Argos achterhaalde waar de biologische moeder van Amanuel woont en sprak met haar. Ze heet Jedenek. Helene van Beek is op weg om Jedenek te ontmoeten en de foto's van haar zoon te overhandigen. Ze woont een paar uur rijden van Addis Ababa. Maar het noodlot slaat toe. Een steen slaat een groot gat in de benzinetank van de taxi. Geiten lopen hier rond. De was wordt gedaan. Er zitten een paar uh, hele kleine huisjes. Ja, eigenlijk zie je alleen duren. Bij de garage. Alles gebeurt hier tegelijk. De man bladeren van bomen af te hakken. En Ondertussen eh, lassen ze op een kapotte metalen stoel en op een, uh, ja, ik denk uh, benzine wat, ik weet het niet. Maar er wordt gelast. Na negen uur repareren is het donker geworden en wegens gevaar voor rovers onverantwoord om verder te rijden. De missie strand in Nasret, enkele huizen, twee winkeltjes en een guesthouse. We moeten genoegen nemen met een telefonisch interview met Jedenek. Salam, ik ga helen is jij salam Yes, hello, I'm Helen from Holland. Emmanuel, uh, um, uh, andeth uh, no. And then he was given away for adoption. Jedeneks verhaal komt exact overeen met de beschrijving in Fruits of Ethiopia. Haar zoon verdwijnt, zonder dat zij het weet, voor adoptie naar Nederland. Inmiddels heeft Jedenek een baby. Ze leeft van dag tot dag en verdient wat geld met schoonmaken. Jedenek is heel blij dat Ammanuel nu is gevonden. Ze wil hem graag ontmoeten. Maar ze benadrukt ook dat hij, nu die eenmaal in Nederland is, daar moet blijven. Zo heeft hij betere kansen op een goede opleiding en op werk. Hoe adoptie hier in Ethiopië kan ontaarden in kinderhandel. De zoektocht van een Nederlands adoptiemeisje naar haar vader en moeder. Die volgens de papieren overleden zouden zijn. Ik, volgens mij weet ik wie dat is. Dit is je moeder. En dat is mijn vader. En dat is je broer. Ja. Een fragment van Brandpunt van januari 2011. Betty, een adoptiekind, bekijkt foto's van haar familie in Ethiopië. Ze gaat haar biologische ouders ontmoeten. Ook het verhaal van haar adoptie klopt niet, en ook haar historie staat beschreven in fruits of Ethiopia. My, my name is Allahoun. Ik I'm a private practicing lawyer working uh, in Addis Ababa, Ethiopia. Betty and her sister Magdalawit were adopted some seven years ago by uh, Dutch parents, and the court document which Adoption Contract that their birth mothers, parents are dead, of them. We spreken met Moulemebet Tilahun, advocaat van Betty. Zij vertelt ons dat de ouders door de rechter dood verklaard zijn, maar ze leven allebei nog. En er is een nieuwe ontwikkeling. De ouders zijn nu een rechtszaak begonnen tegen de Ethiopische medewerkster van wereldkinderen, Yeshara Degefu. Zij regelde de adoptie van Betty en ook die van Amanuel. De zaak ligt nu bij het Hoge Gerechtshof in Addis Ababa. De ouders hebben niet begrepen wat adoptie inhoudt. Ze dachten dat Betty tijdelijk naar Nederland ging... en dat ze altijd contact met hun dochter konden houden. Toen Ina Hut net directeur van Wereldkinderen was... nam ze Yesharik in dienst. Zij was directeur van het kinderhuis. En zij was in principe ervoor verantwoordelijk... dat de kinderen in het kinderhuis goed verzorgd werden. Dat de kinderen goed voorbereid werden op hun komst naar Nederland. En zij ging ook uh, samenwerkingsverbanden aan... met partners vanuit Ethiopië... die naar ons gevoel betrouwbaar waren. Met andere kinderhuizen ook. En die kinderen die kwamen dan nadat ze goedgekeurd waren... voor adoptie door de rechter of door de officiële instanties, kwamen ze naar het kinderthuis. Ouders dachten dat hun kinderen voor een, een soort schoolership naar Nederland gingen... en op hun 18e weer terug zouden komen. Terwijl dat bij adopties vanuit Ethiopië niet het geval was. Jecharek Diggefou blijkt jarenlang verantwoordelijk voor onzorgvuldige adopties... zoals die van Betty en Emmanuel. Collega's van wereldkinderen waren boos op het... Ze namen het hun directeur niet in dank af dat ze misstanden... zoals die in Ethiopië, wilden aanpakken en naar buiten brachten. De wereld van adoptie is eigenlijk altijd een wereld geweest... die vrij gesloten is, waarbij misstanden niet zozeer naar buiten werden gebracht. Uh, ten tijde dat ik directeur was van Wereldkinderen... heb ik dat uh, bewust willen veranderen... en heel transparant willen zijn over misstanden... over datgene wat er achter de schermen van adoptie gebeurt omdat je daarvan kunt leren en ook een reëel beeld geven van interlandelijke adoptie. Het is niet alleen maar goed nieuws. Er zijn ook praktijken die niet kunnen. Ina Hutt had keiharde afspraken met de schrijvers van Fruits of Ethiopia. Dat zijn de mensenrechtenactivisten Arendole en Roelie Post van Against Child Trafficking. Een organisatie tegen kinderhandel. Ik had met hen de afspraak uh, gemaakt destijds... dat uh, mocht er aanleiding zijn dat we het een en ander naar buiten zouden brengen. Ook juist om uh, adoptieouders, justitie, inspectie, jeugdzorg... goed te informeren. Maar dat gebeurt niet. Haar opvolger, Albert-Jaap van Sandbrink, houdt het stil. Hij informeert de ouders en de kinderen niet. We hebben gevraagd waarom hij dat niet heeft gedaan... Hij verwijst ons door naar de huidige directeur van Wereldkinderen, Mark Tijhuis. En die zegt dat het een intern rapport is en blijft. Hij wil daarover geen interview geven. Wereldkinderen legt als gevolg van het rapport in 2009 wel adopties uit Ethiopië stil. Maar het rapport zelf verdwijnt in een diepe la. De onderzoekers zetten het uiteindelijk uit frustratie op hun website. Uitstukken die Argos bezit blijkt dat wereldkinderen in mei 2011... na de uitzending van Brandpunt advocaten inschakelt. Ze dreigen Aaron met een claim van 50.000 euro... als die nog een keer iets uit fruits of Ethiopia bekend maakt. Plus een boete van 5.000 euro per dag als ze het rapport op internet laten staan. De onderzoekers trekken zich daar niets van aan. Het rapport staat nog steeds op de website van Against Child Trafficking. Wereldkinderen probeert al geruime tijd weer te starten met adopties uit Ethiopië. Maar het is de vraag of dat gaat lukken... Staatssecretaris Steven is nogal verbaasd wanneer die van ons hoort... dat wereldkinderen niemand heeft ingelicht over de misstanden die in het rapport staan. Ons is bevestigd dat dat wel gebeurd was. Dat is ook een van de redenen, als dat wel gebeurd zou zijn... dat er weer opnieuw mag worden begonnen met adopteren. En dat is inmiddels nog niet gebeurd. En ik hoor van u een aantal zaken die in ieder geval aanleiding geven... om eens even nadrukkelijk met wereldkinderen daarover te spreken, over het verleden. In 2006 komt er nog een adoptieschandaal naar buiten in China. Wanneer oud-directeur Ina Hut van Wereldkinderen ook dat nader wil onderzoeken, verbieden ambtenaren van het ministerie van Justitie haar dat. Nederland heeft het Haags adoptieverdrag ondertekend en daarin staat dat landen uit moeten gaan van vertrouwen in elkaars procedures. Toen ik onderzoek wou doen naar uh, de achtergronden van kinderen die uit China waren geadopteerd, werd ik daarin gedwarsboomd door het ministerie van Justitie. Het ministerie van Justitie verbood mij om onderzoek te doen. Als ik dat toch zou doen, dan zou de vergunning van wereldkinderen worden ingetrokken. Er is uh, destijds in een algemeen overleg uh, gezegd dat uh, ook andere belangen dan adoptiebelangen meespeelden. En met name ook zakelijke belangen. Dat is letterlijk toegegeven door minister Heersbalin destijds. Ik denk anders plangen. Dat is voor het de doorslaggevende reden om op te stappen. Ze wil niet langer verantwoordelijk zijn voor adopties die niet goed verlopen. Paul Vlaardingerbroek is hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Tilburg en gespecialiseerd in adoptie. Hij bevestigt dat landen die het adoptieverdrag hebben ondertekend... inderdaad niet mogen worden gecontroleerd. In maart van dit jaar verschijnt de beleidsdoorlichting... interlandelijke adoptie van het ministerie van Justitie. En daarin wordt het hele adoptiebeleid tegen het licht gehouden. Professor Vladingenbroek stelt daarin als onafhankelijk deskundige... dat niet vertrouwen, maar wantrouwen leidraad moet zijn... bij buitenlandse adopties. En daarom moet het roer om. De omslag die ik eigenlijk gemaakt heb in dat rapport... Eh, want je leest inderdaad dat het allemaal vertrouwen moet zijn. Maar we weten ook dat, eh, dat er belangen groot zijn op dit terrein. En ik vraag me dus af, en dat heb ik ook in dat rapport neergelegd... of we niet uit zouden moeten gaan van het wantrouwensbeginsel... in plaats van het vertrouwensbeginsel. En dat betekent dat we eerst goed moeten nagaan... waarom wil een land kinderen uitvoeren... En waarom wil een organisatie daar aan meewerken? En dat heeft dan natuurlijk te maken met het feit dat landen daar belangen bij hebben. En die belangen kunnen zeer gerechtvaardigd zijn. En voor kinderen kunnen het ook zeer goede argumenten zijn. Maar we moeten dat wel weten van elkaar. En daarom denk ik dat het heel erg goed is om gewoon daar heel nuchter in te zijn. Dat het niet allemaal is ideële motieven die meespelen. Maar dat er ook andere argumenten een rol kunnen spelen in de hele adoptie-industrie, dat daar natuurlijk ook veel werkgelegenheid in is. Denk aan organisaties die zich bezighouden met de matchingactiviteiten, met de voorlichtingsactiviteiten. Rechters die erbij betrokken zijn, advocaten die erbij betrokken zijn. Ik heb het uh, en over Nederland, waar de belangen natuurlijk ook groot zijn, en ik heb het ook over andere landen. Ina Hutt loopt tegen nog een probleem aan. Ze moet duizend dollar steekpenningen betalen aan ambtenaren in Haiti... om dossiers van het ene bureau op het andere te krijgen. Dat weigert ze. Ze voelt daarbij weer geen steun van de Nederlandse overheid. Die keurt het aannemen van smeergeld namelijk goed. Dat staat expliciet in... Alles van waarde is weerloos. Weer een rapport over adoptie. Ditmaal van de commissie Kalsbeek... die in 2008 het Nederlandse adoptiebeleid tegen het licht houdt. En in dat rapport wordt ook gezegd dat het op zich niet ondenkbaar is... dat er steekpenningen betaald worden. Um, mits niet te erg um, en dat het maar transparant uh, is. Nou, de transparante betekent natuurlijk vooral... dat die organisatie in haar eigen stukken verantwoord hoe dat gebeurt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat onbestaanbaar vind... En dat eh, daar waar we steekpenningen nodig hebben om een kind naar Nederland te kunnen krijgen, dat we dan niet goed bezig zijn. Dat we zeggen, de organisaties die bemiddelen voor interlandelijke adoptie, die hebben allemaal een vergunning gekregen van de minister van Justitie. Dus dat betekent dat de minister daar de eindverantwoordelijkheid voor draagt. Maar het zijn allemaal particuliere organisaties. Alleen, de vraag is, wordt dat ook gecontroleerd? En eh, natuurlijk is het zo dat die organisaties allemaal een jaarverslag schrijven. Uh, en allemaal daarin verantwoording afleggen over wat ze met uh, uh, hun werkzaamheden doen... en wat ze met het geld doen, wat ze daarvoor binnenhalen. Maar de vraag is, staat er nu ook precies in, uh, is er steekgeld betaald? Uh, en zo ja, hoeveel? En aan welke personen in het land van herkomst? Om daarmee ook een uh, inzicht te krijgen in... ja, maar wat voor procedures vinden er nu echt plaats... Uh, als het gaat om het krijgen van kinderen voor adoptie? Op de adoptieconferentie van het African Child Policy Forum... afgelopen mei in Addis Ababa... spraken aanwezigen van regeringsleiders tot wetenschappers... openlijk over corruptie en kinderhandel. Ook ging er een film in première... over corrupte adoptiepraktijken in Oeganda. Een land dat net als Ethiopië... het Haags adoptieverdrag niet heeft ondertekend. Australië besluit na de conferentie... te stoppen met adopties uit Oeganda. Er waren ook Nederlandse ambtenaren van justitie. Nou ja, Er is natuurlijk bijvoorbeeld uh, door een aantal regeringsvertegenwoordigers uit Afrika... is ook op die conferentie zelf gezegd uh, dat, dat de procedures scherper moeten. En dat er te makkelijk nog kinderen worden geadopteerd naar het Westen toe... zonder dat het nou precies gekeken wat de rol is geweest van de biologische ouders. Hè. Daar worden door vertegenwoordigers uit Afrika zelf aan, aan gerefereerd. Ook Nederland onderneemt actie. Teven krijgt signalen van de ambassade in Kampala over onregelmatigheden en stuurt ambtenaren naar Oeganda om dat te onderzoeken. De staatssecretaris legde afgelopen donderdag adopties uit Oeganda voor onbeperkte tijd stil. Hij vertelt wat zijn ambtenaren ontdekten. Nou, dat toch de natuurlijke ouders niet goed werden voorgelicht over wat er met hun kind zou gebeuren. Dat het toch leek alsof mensen kinderen naar een pleeggezin gingen in Europa. En dat toch niet helder was aan de biologische ouders dat hun kind. ja, volledig, dat ze volledig afstand deden van hun kind. Uh, dat de situatie. Dat, dat er toch ook wel heel weinig bedenktijd werd gegeven aan de biologische ouders. En uiteindelijk is ook gebleken in één concreet geval. dat uh, een biologische ouder niet de goede biologische ouder was. Dat zijn toch wel hele slordige dingen als je daar tegenaan loopt. Maar soms gaat het over de individuele gevallen. En hier in de Oeganda leek het toch op alsof het structureel uh, was. En dat heeft geleid tot opschorting. Directeur Bertie Treur van Kind en Toekomst is verbijsterd. Ik ben eigenlijk ontsteld. Dit is ons echt overkomen. We hadden dit totaal niet aanzien komen... omdat er geen enkel geluid was dat uh, dit zou gaan komen. En dat was inderdaad uh, voor mij als een donderslag bij heldere Hemel. De, er waren twee echtparen bij die, uh, die wij de voorbereiding al hadden gegeven. Uh, waar we zelfs iemand moesten opbellen die de taart op tafel had staan op het werk om het afscheid te vieren. Omdat ze de dag daarna zouden gaan vertrekken. En uh, ja, dat kon dus niet doorgaan. Kind en toekomst is zich van geen kwaad bewust. Staatssecretaris Teven vraagt zich af of ze wel goed in de gaten hebben... wat er precies gebeurt aan de andere kant van de wereld. Nou ja, de afstand tussen hier en Afrika is groot. En natuurlijk rapporteren de lokale vertegenwoordigers wel. Maar ik denk al, de positie van de vergunninghouders is op onderdelen wel zwak... Heb ik moeten constateren. Je zou kunnen zeggen: hebben ze nou precies wel in de gaten wat er in een ander werelddeel gebeurt? Daar was ik optimistischer over toen ik ooit Kamerlid was. En ben niet optimistischer geworden sinds ik Staatssecretaris ben. Na afronding van het rapport Fruits of Ethiopia in 2009 over de adopties van wereldkinderen, werd ETAG opgericht. Dat is een platform voor Ethiopische adoptiegedupeerden. Initiatiefnemer was onder andere Tsehai Aarte. Zelf in 1976 op oneigenlijke wijze geadopteerd. Etag verzamelt verhalen van geadopteerden, adoptieouders... en biologische familieleden in Ethiopië over misstanden. Eén naam duikt daarbij telkens op. Alemu Tadesse. Hij werkte voor weer een andere adoptieorganisatie, Stichting Afrika. Karin Beenhakker werkte midden jaren negentig met hem samen. Ik werd als het ware zijn uh, hulp als het ging om uh, uh, gezondheidsdingen van de kinderen. Maar ook vooral met mijn, uh, ik ben sociaal werker, met mijn achtergrond. Uh, vooral de achtergronden uitzoeken. Uh, nou ja, dossiers van kinderen, noem maar op. Klopten de dossiers die hij aanleverde? Ik kan beter zeggen, uh, klopt Alemoe Tadessen? Ik was geschokt toen ik zag hoe de kinderen eraan toe waren... En de situatie zoals die kinderen eraan toe waren, was gewoon, was gewoon verschrikkelijk. Terwijl ik dacht, die kinderen die hebben toch recht op... niet met z'n drieën in een bedje, maar alleen. En recht op zonlicht en goed, goed te eten. En ik weet ook nog dat ik dan bij een bedje een volgende week want Toen kwam ze met regelmaat opzoeken, toen ik wist waar die kinderen verbleven. Dat er gewoon kinderen... En dat vertelde je moeder ook. Die waren doodgegaan. En hoe kan dat nou? Ja, nee, we waren doodgaan. Maar er lag wel een ander kind in een bedje. Nou, dan kom ik al op het verhaal van vervalsen van dossiers. Nou, dan is er toch een ander kind? Die man, die, die, die, die, die, die hoort dit werk niet te doen. Maar alles wat ik van die man weet, is corrupt. En echt, die man die is echt schuldig aan zoveel wantoestanden. Ja. Beenhakker meldt dit aan het bestuur van Stichting Afrika. Maar zonder resultaat. Ik voelde ook totaal geen steun vanuit Nederland, vanuit Stichting Afrika. Er was een enkeling die wel naar mij wilde luisteren... maar er kwam gewoon eigenlijk nul op een request. Ik voelde me eigenlijk met alle boodschappen en verslagen... die ik naar Nederland doorstuurde totaal niet gehoord. In 1997 zegt Beenhakker haar baan op. Dat doet ze per brief, gericht aan het bestuur. Verheden stop ik mijn werkzaamheden en betrokkenheid bij de stichting. Ik heb er genoeg van informatie, suggesties en adviezen te moeten geven... die geen of te laat gehoor vinden. Tegen een muur aan te praten als het om de kinderen en hun levensbelang gaat. Ik weiger nog langer energie te steken in een stichting... die verantwoordelijkheid, geld en macht misbruikt... ten koste van ouders en hun kinderen. Wat heb je gehoord op deze brief niet. En dat heeft nog wat doorgesudderd, totdat de drijver van Alemoe plotseling voor mijn neus stond en uh, me confronteerde met dat ik uh, beter uit de buurt van Alemoe kon blijven. Omdat hij echt uh, verkeerde dingen met mij voor had. Hij zei dat ik onmiddellijk moest stoppen omdat, me, ja, omdat mijn leven in gevaar was. Jolanda van Halem, huidig voorzitter van Stichting Afrika... zegt niet bekend te zijn met de wanpraktijken van Alemo Tadesse. Hij heeft er gewerkt tot 2008. Ze zegt dat hij is ontslagen omdat het bestuur toen ontdekte... dat hij ook voor een Amerikaanse adoptieorganisatie werkte. En de werkwijze van die organisatie wijst de Stichting Afrika af. Tadesse werkt op dit moment voor Adoption Associates... Hij werkt nu voor een uh, Amerikaanse adoptieorganisatie. Ja, ik heb dat net van je begrepen. Ik ben, ik ben, daar, ik ben daar gewoon sprakeloos van. Zehai Aarte van Etag kwam premier Mark Rutte... na de bewuste brandpuntuitzending bij Toeval tegen. Ze vroeg andermaal om aandacht voor misstanden bij adopties in Ethiopië. En Rutte beloofde een gesprek. Aarte stuurde daarover op 9 maart 2011... Een e Geachte heer Rutte, wij hebben afgesproken dat ik contact met u zou opnemen over adopties uit Ethiopië en de geconstateerde gevallen van kinderhandel. Wij willen de ons bekende praktijken die ons zeer aan het hart gaan bij u onder de aandacht brengen namens de geadopteerden uit Ethiopië. Dit betreffen geen incidenten, maar praktijken die eerder regel dan uitzondering blijken te zijn. Wij zijn van mening dat dit moet worden onderzocht en uiteindelijk moet gestopt. Tsai Aarten krijgt geen antwoord. De overheid is niet zo makkelijk in beweging te krijgen, zo lijkt het. Tot wanhoop van Karin Beenhakker. We weten met z'n allen, we weten met z'n allen, echt op het hoogste niveau... dat als het gaat om rechten van het kind, als het gaat om, nou ja, geld, macht... Dat we op de een of andere manier dat dit soort zaken doorgaan. En wanneer stopt het een keer? Wanneer? In godsnaam. En tot zover dit verslag over aidswezen die geen wezen blijken te zijn... en rapporten daarover die al of niet op last van het ministerie van Justitie... geheim worden ge gehouden. U hoorde een reportage van Helene van Beek en Kees van de Bos. De techniek werd verzorgd door Alfred Koster. En wilt u Argos terughoren deze aflevering? Nou, ga dan naar www.vpro.nl slash Argos. En daar kunt u ook uh, vriend van Argos worden op Facebook... of ons volgen op Twitter. En u krijgt dan ook elke week informatie over uh, de uitzending van tevoren toegestuurd. Meegeluisterd heeft Jeroen Recour, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Oud-rechter moet je er op de een of andere manier altijd bij zeggen. Dag, meneer Recour. daar hoeft niet hoor. Het is nou, wel prettig. Het is wel prettig. Ja, het, geeft toch wel, het geeft wel uh, prestige. U zit op het uh, fractieweekend van de PvdA in Noordwijk. Ik zag op uh, Facebook allemaal collega's van u in van die oliejassen. Heeft u ook al gevaren? Ja, daar ja, ja. sta ik bij bij die foto. Dat was erg leuk. We hebben een nieuwe fractie en we moeten elkaar leren kennen. Nou, dat doe je met dit soort uh, activiteiten. Dat was leuk. Ja, een beetje een feestelijke sfeer met zo'n hele grote fractie opeens. Uh, ja, ja nee, het is goed. We leren elkaar kennen. We zijn aan het nadenken hoe we de komende periode ingaan. Uh, Want weer, nou ja, zoals het nu lijkt, toch een andere tijd uh, gaat er komen dan de afgelopen twee jaar. In de uitzending uh, komt uitvoerig het rapport Fruits of Ethiopia voor van wereldkinderen. Uh, kende u dat rapport eigenlijk? Ik kende niet. het niet. Uh, het was nieuw voor mij. Wat, wat vindt u daarvan, van wat u in onze uitzending daarover hoorde? Ja, ik ben ervan geschrokken. Je ziet toch dat, uh, dat adoptie, wat op zichzelf uh, goed voor kind en adoptieouders uh, kan zijn... Uh, heel snel verwoord tot kinderhandel. En dan, uh, dan is het uh, nou ja, dat is een van de vreselijkste misdrijven die er kunnen plaats hebben. Uh, dus ik, uh, ik ben erg geschrokken. Er moet wel wat aan gebeuren. Wat moet er aan gebeuren? Nou ja, allereerst. Uh, ik ben blij met, uh, met, uh, met uh, het besluit van staatssecretaris Steven om in ieder geval Oeganda. Uh, te stoppen. Ja, maar dit ging over Ethiopië Precies. ook, Precies. Uh, en ik zou zeggen, er komt overigens feitelijk, uh, zijn er niet veel adopties naar Nederland uit Ethiopië, maar ik zou zeggen voor alle zekerheid, ook Ethiopië, uh, een, een stop opzetten. Um, maar ja, dan heb je nog maar twee landen. Het lijkt er wel een structurele probleem. Ja, China me... hoorde ik, India. Precies. Um, en wat mij betreft is de controle die de overheid uitoefent op die vergunninghouders, op commerciële bedrijven, is, is niet voldoende. Dat moet een stuk strenger. Hoe kan dat strenger worden aangepakt, dat toezicht door de overheid? Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, is voor ieder commercieel bedrijf natuurlijk uh, ontzettend uh, gevaarlijk uh, als de handel stopt. Dus ik zou als overheid heel duidelijk willen uitstralen. Uh, bedonder je ons uh, hou je de waarheid achter dan is het gedaan, dan doen wij geen zaken meer dan, is de, dan trekken we de vergunning in ik mag aannemen dat dat in ieder geval een stok achter de deur is die, uh, die, uh, die doet schrikken maar verder moet je volgens mij ook gewoon meer je neus laten zien uh, het is uh, dat de ambtenaren uh, van het ministerie naar Oeganda zijn geweest dat ze gezien hebben dat het daar niet deugde sterker nog, ik begrijp wel dat, dat, dat, dat, dat uh, in Nederland enigszins opgelicht is die tijd ervoor, ja, bedonderd zaken... ik ben zaken schokken verkeerd zijn voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld, hoe je er dichterop kan zitten als overheid. Ik zou graag met de staatssecretaris doorspreken over hoe we dat structureel kunnen doen, zodat er geen kinderen meer verhandeld worden uh, en weggehaald bij hun natuurlijke ouders. Want dat, ja, nogmaals, dat is onacceptabel. Staatssecretaris TV heeft dus inderdaad één stap gezet, namelijk de adoptie uit Oeganda voorlopig stopzetten. Daar bent u het mee eens? Dat vind ik een hele goede stap. Ja, toch... Ja? ja, eigenlijk uh, is er geen andere keuze, vind ik. Als je, als je ziet dat het niet klopt, dat het niet deugt... Uh, dan moet je daar heel duidelijk in zijn. Je kan als overheid op geen enkele manier meewerken aan mensenhandel. Dat moet je dus ook niet faciliteren. Toch zit er wat gaten in zijn brief. Uh, zo gaat hij onder meer in op uh, ongeveer elf kinderen... die sinds 2009 uit Oeganda... Uh, geadopteerd zijn in Nederland. En ja, waarvan de levensgeschiedenis nu ook opeens onduidelijk is. Uh, hij zegt daar toch van, ja, dat, dat ga ik niet allemaal weer opnieuw uh, oprakelen. Heeft hij daar gelijk in? Nou, ik, dit soort zaken moet je altijd vanuit het belang van het kind bekijken. Daar gaat het om. Uh, ik kan me voorstellen dat als je uh, geadopteerd bent in Nederland en een, en een, en een hechtingsproces bent aangegaan met je adoptieouders, dat je op een gegeven moment zegt, uh, dan blijft het daarbij. Dat is ontzettend wrang voor de natuurlijke ouders. Maar vanuit het belang van het kind kan ik me voorstellen dat je zegt, uh, uh, gedaan is gedaan. Die hechting die heeft nu uh, min of meer plaats en daar gaan we niet meer mee, uh, mee schuiven. Dus ik snap wel dat hij het dat dat standpunt heeft ingenomen zoals hij dat heeft ingenomen. Er zit nog een gat in uh, de brief van Teva aan de Kamer. Dat gaat om 18 kinderen die ja, nog in de pijplijn zitten. Dat nou, klinkt een beetje raar van kinderen. Maar uh, kinderen die nog in Oeganda zijn... Uh, waarvan mogelijk de procedure en de papieren ook niet kloppen... en ja, waarvan hij toch zegt, laat die nog maar komen naar Nederland. Heeft hij daar gelijk in? Uh, van die kinderen in de pijplijn zal ik wel heel graag willen weten... hoe het zit met de natuurlijke ouders. Hè? B -b -b -b dat verhaal moet daar wel kloppen. Als het niet klopt, dan ben je er op tijd bij. Hè? En dan geldt het argument van de hechting geldt niet meer. En dan geldt nog steeds het argument wat het een belang van het kind is. Nou, Dat is in eerste instantie niet om bij zijn natuurlijke ouders weggehaald te worden. Dus daar moeten we goed naar kijken. Ik zal, ik zal uh, de minister vragen stellen hierover. We gaan, uh, we gaan er nog over debatteren. Maar ook voor het vragenuurtje dinsdag heb ik... Uh, heb ik aangemeld uh, dat ik uh, de staatssecretaris uh, wil weten, uh, aan de tand wil voelen hoe die dat heeft geregeld, precies in Oeganda, maar ook of die het in Ethiopië gaat doen en of die het met mij eens is, met de Partij van de Arbeid eens is, dat we de toezicht veel strakker moeten organiseren. Wat ik uh, uh, zelf frappant vond in deze reportage is... Ja, dat door organisaties als Wereldkinderen dus dit soort verhalen geheim worden gehouden. Dat anderen die het op hun website zitten een vermaning krijgen, een aanmaning krijgen... van haal het daar weer van af. En dat Wereldkinderen dan zelf zegt... Ja, uh, we moeten dat geheim houden van het ministerie van Justitie... vanwege allerlei internationale verdragen. Dus Teven is boos op dat soort organisaties... omdat ze onduidelijkheid laten bestaan. Maar die organisaties zeggen weer van... ja, maar we mogen er ook niks over zeggen van Teven. Hoe zit dat nou? Ja, uh, ik heb jullie uitzending ook uh, goed gehoord. En dat heeft me ook bijzonder verbaasd. Uh, ik hoorde overigens ook, en daar was ik wel heel erg mee eens... Uh, dat ook op ministerie sinds een paar jaar wel een draai is gemaakt. Hè. We zeggen, nee, niet vertrouwen als uitgangspunt... Maar wantrouwen als uitgangspunt, kritisch kijken waarom landen hun kinderen ter adoptie aanbieden. Dus ik geloof dat die draai wel gemaakt is, maar ook dat uh, mag nog wel wat steviger uitgelegd worden. Want uh, het kan natuurlijk niet zo zijn inderdaad dat je zegt, we pakken kritisch organisaties wereldkinderen aan, terecht. Want inf informatie achterhouden, ik vind het bijna uh, strafbaar. Uh, maar dan moet je als ministerie wel heel duidelijk zijn in je, in je eigen verhaal. En dan kan je niet zeggen, zoals een poosje geleden uh, is gebeurd, nou... China hebben we ook veel handelsbelangen. Laten we het maar een beetje voorzichtig doen. Ook dat is weer niet in het belang van kinderen. En nogmaals, dat is echt het enige criterium dat op dit dossier geldt. Wat speelt dat? Dat hoorde ik uh, mevrouw Hut, die vroeger van Wereldkinderen was in de reportage zeggen. Vooral als het om China en India gaat. Ja, onze economische belangen. Ja, ik, ik, uh, ik ben er nogal door geschokt dat dat argument wordt gebruikt. Want dat is natuurlijk een absoluut niet-valide argument. Uh, daar, daar mag je nooit... Uh, uh, de, de, de adoptie van kinderen van afhankelijk maken. He, het is geen handelswaar En zo mag je daar ook niet naar, uh, naar handelen. Dus ook daar, ik, het is, speelt niet uh, in de tijd dat, uh, dat staatssecretaris Tevende zat, maar ook dat is natuurlijk wel iets uh, wat, wat wat nadere uitleg behoeft. Emotioneert dit onderwerp u? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ik ben zelf ook vader. Uh, het, het is een ontzettend gevoelig onderwerp. Ehm... Um, Adoptie is niet makkelijk, weet ik, van adopties uit mijn omgeving. En het minste wat je kan doen is het heel zorgvuldig regelen. We kijken uit naar uw kamervragen. Nou ja, dan mag u nu weer gaan spelen varen met mevrouw Bouwmeester... en mevrouw Ariep en meneer Timmermans. We waren met serieuzere zaken oh, bezig inmiddels, maar ik ga graag verder daarmee. Ja. Ik dank u voor uw snelle commentaar. Jeroen Recoer van de PvdA. Graag gedaan. Een Zwitsers-Duitse duo bestaande uit twee zangeressen... Vanessa Steiner en Sonja Glas. En dus noemen ze zich Boy. U hoorde Waitress. Dit was Argos voor deze zaterdag. Argos Radio tenminste, want woensdag aanstaande zijn we weer op tv. Dan met de tranen van Mauro... over hoe een 18-jarige asielzoeker verzeild raakte in het mediacircus... en speelbal werd van krachten groter dan hemzelf. Volgende week zaterdag is Argos weer op de radio na het nieuws van 12 uur. En straks hoort u Tros in bedrijf met onder meer Michiel Mol... die met veel winst zijn internetbureau Lost Boys van de hand wist te doen. Professor Hugo Primus over de woningmarkt die stagneert. En aandacht voor al die winkelpanden... die langzamerhand leegstaan in onze winkelstraten in Nederland. Ik wens u een uh, goed weekend, zelfs als u lid van GroenLinks bent. Dag.